2 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. In Moskou is betoogd voor de regering van premier Poetin en voor president Medvedev. Ongeveer 10.000 mensen waren naar het Manegeplein bij het Kremlin gekomen. Onder hen veel leden van de jeugdbeweging van de regeringspartij Verenigd Rusland. Correspondent Kisia Hekster. Maar een groot deel van de mensen zijn ook uh, ouders. Zijn afkomstig van het volksfront van Poetin, van de vakbonden van allerlei andere verenigingen die zich hebben aangesloten bij de partij. Dus ook hier een uh, gemengd gezelschap. De afgelopen dagen waren vooral protesten tegen het huidige bewind. Zo protesteerden zaterdag nog tienduizenden mensen... tegen de uitslag van de verkiezingen. Er zijn berichten dat op grote schaal fraude is gepleegd. In België heeft een 93-jarige oud-verpleegster... de Amerikaanse medaille van burgerverdiensten gekregen. De Belgisch-Congolese Augusta Chivi verzorgde in 1944 Amerikaanse militairen... Die bij de slag om de Ardennen gewond waren geraakt. Volgens het Amerikaanse ministerie van defensie zette Chibi haar eigen leven op het spel om dat van Amerikanen te redden. She a, an the Jack Pryor, and, uh, she not only in hospital was and bring them back. Dit jaar kreeg de vrouw ook al de Belgische heldenmedaille en de titel ridder in de kroonorde. De vroegere verpleegster had lange tijd gekozen voor een anoniem bestaan.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 De benoeming van Louis van Gaal en interim-directeur Martin Sturkenboom bij Ajax is opgeschort. De rechter in Haarlem heeft bepaald dat eerst de aandeelhouders zich over de benoeming moeten uitspreken. Kruif over de uitspraak. Wat, wel, wat hij duidelijk gezegd heeft is dat het plan de basis is voor waar de club en de lijn die de club moet gaan volgen. Dus uh, laten we hopen dat Sturkenboom zich, uh, zich aanpast aan het plan. En uh, op elk moment hulp geeft op het moment dat we daarom vragen. De aanstelling van Danny Blind is rechtsgeldig en niet in strijd met het beleid. Kruif en tien jeugdtrainers hadden het kort geding aangespannen... omdat ze het niet eens zijn met de aanstelling van U van Gaal als algemeen directeur... en de benoeming van de twee interim-directeuren Sturkenboom en Blind. Volgens de rechter is de aandeelhoudersvergadering leidend. Het besluit van de Raad van Commissarissen wordt daarom voor drie maanden opgeschort. Het weer zon, vooral langs de kust, ook kans op een bui. Vanavond wordt het stormachtig langs de kust. In het hele land kans op zware windstoten... Komende nacht veel regen. ANRB Verkeersinformatie. Er staat file op de A10 West richting Zaanstad. Tussen knopen de Nieuwe Meer en Geuzenveld 4 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Promovendum vindt dat een goede zorgverzekering niet duur hoeft te zijn. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen.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 Elsbeth Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Nou, de kerstboom die mag echt anders dit jaar. Veel felle kleuren, uh, verschillende structuren en materialen in de boom. Het is echt lekker knallend, mag die zijn. Trendwatcher uh, Vincent van Dijk. We gaan met u praten over de trends voor kerst dit jaar. Althans, uh, alle uiterlijke vertoon daarbij. Klopt dat? Mag het allemaal lekker kleuren? <klaars> ja, er zijn uh, twee schone. Of het mag heel erg uh, kleurig en uh, knallen... Of het is juist heel ingetogen en uh, simpel en sierlijk. Oké. Okay. En uh, Jurgen van den Berg had het net nog over gebreide kerstballen. Is dat inderdaad ook een, een trend? Ja, dat is van de Noorse Victor en Rolf uh, die breien zelf ballen. Maar dat zien we verder niet uh, terug in onze eigen boom. Oké. Okay. Mevrouw Hamer, goedemiddag. U gaat een plan in ...waardoor bedrijven hun werknemers niet meer kunnen ontslaan... omdat ze naar het buitenland willen... Hoe vaak gebeurt dat eigenlijk? Nou, dat gebeurt uh, steeds vaker. We staan bijvoorbeeld nu een hele grote operatie bij KPN voor de deur, waarin er heel veel mensen ontslagen dreigen te worden, uh, omdat het werk uitgezet wordt naar lage loonlanden. Nou kunnen we dat zelf op zichzelf niet verbieden. Dat, dat zou ik niet kunnen in een internationale gemeenschap. Maar wat we wel kunnen is dat eigenlijk is het nu een rechtmatige uh, grondslag voor ontslag als je een deel van je werk naar het uh, buitenland brengt als bedrijf. En dat willen we tegengaan. Dus we willen uh, Regelen dat dat niet meer automatisch kan... maar dat bedrijven eerst moeten zorgen... dat hun Nederlandse werknemers gewoon een andere baan hebben. Okay. Meneer Hamer is Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Uh, tweede Kamer, de Eerste Kamer... buigt zich morgen over het voorstel van de Partij voor de Dieren... voor een verbod op ritueel slachten. Rabijn Lodi van de Kamp hield een dagboek bij... over de discussie die over dit onderwerp losbaste. Meneer van de Kamp, goedemiddag. Goedemiddag. Het is een dik dagboek geworden. Uh, het gaat over een aantal maanden, dus vanaf maart... Dit jaar tot uh, en met morgen, in ieder geval. Nou ja, en hoeveel pagina's hebben we het dan over? Dan hebben we ongeveer 140 pagina's. Oh, dat valt wel mee. Dat valt wel mee. Dat is wel door het heen te komen. Ja. Het blijft uh, onrustig in Rusland. In Moskou ging het afgelopen weekend tienduizenden Russen de straat om tegen de verkiezingsuitslag te demonstreren. Zojuist hoorden we ook over een demonstratie voor Poetin. Daar praten we over in de rubriek Wereldweek met Peter van Ham van het Instituut Klingendaal. Peter, goedemiddag. goedemiddag. Ja, krijgen we nu na de Arabische lente ook een, een Russische lente of een Russische winter? Nou, het zou natuurlijk heel mooi zijn. Ja, Rusland is natuurlijk al een jaartje of twintig op weg naar een democratie. Maar het gaat een stuk langzamer dan we eigenlijk zouden willen. En we hebben nu gezien dat een steeds grotere middenklasse ook ongeduldig begint te worden. Dus uh, er is zeker heel veel druk op uh, Poetin en consorten.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 Mariette Hamer, PvdA Tweede Kamerlid. U gaat morgen een voorstel indienen bij minister Kamp van Sociale Zaken. Dan wordt een ja. begroting van Sociale Zaken besproken in de Kamer. En dat gaat inderdaad over die bedrijven die verhuizen naar het buitenland... en waarvan u vindt dat ze niet zomaar hun Nederlandse werknemers mogen gaan ontslaan. Wat is uw voorstel? Nou, mijn voorstel is dat eigenlijk uit de wet op het ontslagrecht... Hè, daar is een, een wet voor, uh, dat de automatische reden tot ontslag... Hè, dus uh, offshoring noem je dit met een duur woord... mensen uh, delen van bedrijven naar het buitenland land brengen, meestal lage landen. Dat is nu een rechtmatige reden om je werknemers te ontslaan. Ja. Die bepaling willen we schrappen. We vinden dat werkgevers ook een verantwoordelijkheid hebben voor hun werknemers en dat er eerst een goed sociaal plan moet zijn en dat de werknemers eigenlijk eerst een andere baan moeten hebben voordat je hele delen van je bedrijf uh, kunt overplaatsen naar ja, dus een lage land. Dat betekent ja, dat op het moment dat zo'n land wil, dat een bedrijf wil gaan vertrekken, mogen ze nu mensen gewoon ontslaan zonder ja. dat ze verder verplichtingen hebben. Ja. Als die automatisch reden voor ontslag verdwijnt, betekent dat dan dat ze andere dingen moeten gaan doen voordat ze mogen ja, vertrekken? Ja, dus dan moeten ze eigenlijk zorgen dat uh, eerst hun uh, huidige werknemers uh, elders aan de slag zijn. Dan wel in het eigen bedrijf, dan wel bij andere bedrijven. Ja, Nou is het economisch niet een hele uh, florisante tijd, kun nee. je zeggen? Nee. Banen liggen niet voor het oprapen. Nee, daarom willen we ook alle banen die er nu in Nederland zijn, dat is precies de reden dat we ook nu uh, daarmee komen, willen we alle banen die er in Nederland zijn behouden voor, uh, voor mensen die in Nederland werken. Ja, maar is het dan een manier om te zorgen dat die bedrijven niet vertrekken? Trekken? Nee, of? nou ja, ook natuurlijk. Dus uh, natuurlijk hopen we dat de bedrijven niet vertrekken. En dat is over het algemeen ook niet het geval. Maar de bedrijven proberen natuurlijk de kosten zo laag mogelijk te houden. Uh, dat gaan wij ook helemaal niet verbieden. Dat is ook een goede reden eh, om in Nederland uh, uh, je bedrijf te hebben. Dat het, dat, dat kan. Mm -hmm. Maar we zeggen wel op een sociale manier. En je kunt niet zomaar eerst je eigen werknemers buiten de deur zetten. Om vervolgens uh, hele delen naar uh, elders in de wereld voor uh, nou, vaak hongerloontjes uh, te verplaatsen. Ja, maar dat zou dus kunnen betekenen dat in deze tijd van slechte economie... bedrijven gewoon niet weg kunnen... omdat ze niet hun uh, oude werknemers weer aan de slag krijgen uh, nee. op een andere plek. Nee, dus dat betekent dat wij natuurlijk ook als overheid uh, moeten kijken... dat mensen zoveel mogelijk aan de slag kunnen. Dus wij zullen morgen minister Kamp ook vragen om uh, een nieuw werkgelegenheidspakket... nu we zien dat de werkgelegenheid weer zo onder druk komt te staan. Maar dit is één van de dingen die daar deel van uit kan maken. Uh, bedrijven gaan ook niet zeg maar zomaar op een, op een dag zitten bedenken dat ze dit doen, dat zie je vaak aankomen. En wij zeggen, ja, dan moet je dus eerst zorgen, goed zorgen voor je, voor je eigen werknemers. Goed, we gaan het eens even voorleggen aan Ineke Desentje-Hamming van FME-CWM. En niemand weet wat dat is, dus dat zeg ik er even bij. De Ondernemersorganisatie voor Technologische Industrie. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van het voorstel van mevrouw Hamer? Nou, het lijkt me een buitengewoon ondoordag plan en ik zie het ook als absoluut onuitvoerbaar. Zo, dat is mevrouw, mevrouw Hamer, dat is meteen een heel helder oordeel. Ja, nou het is heel makkelijk uitvoerbaar, want het is uh, slechts één bepaling uit de wet schrappen. Dus dat is uh, nogal overzichtelijk. Uh, en uh, ik zou niet weten waarom het niet zou kunnen, want werkgevers hebben gewoon een verantwoordelijkheid voor werknemers die ze in dienst stemmen. Mevrouw nou, Desentje-Helming, legt u dus uit waarom het onuitvoerbaar is? Nou, het is juist om deze reden, die verantwoordelijkheid voor werknemers, dat ik zeg het is totaal onuitvoerbaar en ondoordag. Want het is een beetje wonderlijke redenering van mevrouw Hamer, want uh, zij lijkt zich achter de dijken te willen terugtrekken en, en bedrijven eigenlijk uh, te verbieden om bepaalde uh, productie in andere landen uit te besteden. En dat is een beetje een vreemde gedachte dat Nederland uh, een nieuw productieeiland zal worden in een uh, economie die eigenlijk internationaal opereert. Want mevrouw Hamer gaat dus volledig voorbij aan het open karakter van onze economie. Uh, omdat heel veel bedrijven die ontzettend goed zijn voor hun personeel overigens... soms ook hele belangrijke redenen hebben om in het buitenland uh, te produceren. En dat kan ook te maken hebben met dicht bij je klant willen zitten ja. in verband met het... Uh, verminderen van uh, transportkosten. Ja, en, en, even ja, even, ja, even naar mevrouw Hamer. Mevrouw ja. Hamer, u trekt zich terug achter de dijk. Nou, ik vind eerlijk gezegd... Uh, ik ken mevrouw Decentje ook nog als uh, de VVD-kamerlid. Ik vind het eigenlijk een wonderlijke reactie. Want haar eigen minister Kamp... Uh, pleit er juist bijvoorbeeld voor als we kijken naar de tuinbouw... en andere delen van het land. Dat we eerst Nederlanders aan het werk hebben... boven bijvoorbeeld Polen en Roemenen. De Partij van de Arbeid, mijn partij, steunt hem daar zeer in. Uh, dus, ja, dus de redenering dat we zorgen dat mensen... Die die hier aan het werk zijn, want daar hebben we het nu over. Hè. Bij minister Kamp heeft het zelfs nog over mensen die aan het werk moeten komen. Ik heb het over mensen die al aan het werk zijn. Dat we die beschermen in Nederland, dat lijkt me eerlijk gezegd niet meer dan logisch. Ik verbied geen enkel bedrijf om zijn productie deels in het buitenland uh, te gaan doen. Uh, dat kunnen wij ook niet verbieden. Dat ben ik direct met mevrouw Desintje Helmink eens. Maar wat we wel kunnen doen is zeggen voordat je dat gaat doen... heb je de plicht om te zorgen dat je werknemers die je nu bij je... Hebt, gewoon een goede andere plek hebt, hebt. Dat kan in het bedrijf zelf ja. zijn, dat kan in andere bedrijven. Dus hm. ik ga helemaal die open economie nee, niet bestrijden. Ik wil gewoon ja, dat ik... er goed voor de Nederlandse werknemers wordt gezorgd. Ja. En, uh, als de bedrijven zo goed zijn, ja, dan dat, kunnen ze dat ook. Ja, even naar mevrouw denstje Ja, Ik weet niet uh, hoe lang het geleden is dat mevrouw Hamer een bezoek heeft gebracht... aan wat industriële bedrijven. Uh, ik heb me daar de afgelopen weken uh, uh, zeer uh, intensief mee bezig gehouden. En ik ben bij heel veel bedrijven geweest... En die zijn helemaal, staan helemaal niet op het standpunt van hire en fire. Uh, want die hebben uh, heel veel geïnv uh, geïnvesteerd in hun medewerkers. Uh, zelf opgeleid vaak en gezorgd dat ze kennis krijgen. En die zijn er helemaal dus niet op uit... om op een makkelijke manier van hun personeel af te komen. Hm. Wat wel telt is dat één... ...zij uh, vaak in het buitenland willen produceren om bijvoorbeeld transportkosten terug te dringen... ...en twee in het buitenland produceren omdat het daar goedkoper kan. En dat kan wel eens heel erg veel beter zijn voor het bedrijf wat in Holland zit. Want ik kan u één ding zeggen, we hebben uh, heel veel innovatiekracht in Nederland en heel veel exportkracht... En dan hebben we naast made in Holland, de maakindustrie die in Holland zit... die ik koester en ontzettend belangrijk is, hebben we ook made by Holland. En dat kan wel ja. eens in het buitenland. Maar zijn. even naar die bescherming van die werknemers. Want mevrouw deentje Hamming zegt eigenlijk, mevrouw Hamer, die ja. is er wel. Want die bedrijven gaan nou, okay, wel heel zorgvuldig om met hun werknemers. In dat geval hebben we helemaal geen probleem. Want dan zijn die bedrijven wat over ons vanochtend... heb ik ook erg, erg positieve reacties van werkgevers gehad, hoor. Die zeggen, ja, ik zie concurrenten dit doen. En daar ben ik het helemaal niet mee eens. Dus ik ik me neem aan dat u aanwijzingen heeft, mevrouw. Maar dat het, dat het niet altijd even netjes gaat. Nee, nou, de, ik kan. heb bijvoorbeeld vorige week de, de voorzitter van de ondernemersraad van KPN... op bezoek gehad, die mij onder andere op de, en een aantal andere bedrijven... die mij wijst op dat dit staat te gebeuren, en mede met het oog op de economische crisis. Maar ik kom net als mevrouw Desentje Hamming ook in goede bedrijven. Die hebben er dus ook geen problemen mee. In die zin zal ik dat ook uh, helemaal niet ontkennen. Maar dan hebben we dus een veel minder groot probleem... dan mevrouw Desentje net uh, voorstelde. Ja. Alleen waar dit natuurlijk over gaat is dat als bedrijven echt tegen lage kosten onderdelen willen wegzetten... dan gaan die bedrijven daar uiteindelijk zelf over. Dat kunnen wij niet meer verbieden. Maar wat wij wel kunnen doen is in onze eigen wetgeving... voor de ontslagbescherming ja. zeggen dat dit geen automatische nee, dat reden is voor ontslag is. Mevrouw Deesentje Hamming, even niet over de goede bedrijven... want die zijn er ook, dat geeft mevrouw ja. Hamer ook toe... maar de bedrijven die er zich er misschien wel met een Jantje van Leiden afmaken... kunt u daar wat aan doen? Uh, ik ken geen bedrijven die zich daar met een jantje van Leiden van afmaken. Waar een bedrijf uh, zich altijd over buigt... is hoe zij bedrijfsmatig zo economisch mogelijk kunnen produceren. En uh, dat is natuurlijk in het belang van het voortbestaan van de bedrijf... en werkgelegenheid binnen het hele bedrijf. En uh, ik vind het zo jammer dat uh, mevrouw Hamer daar totaal aan voorbij gaat. Kijk, wij concurreren in een internationale wereld. En wij concurreren niet... Op kosten, want daar kunnen wij het echt niet mee winnen als we kijken naar China, qua personeelskosten. Waar we wel op concurreren is op kwaliteit. En die combinatie, dus hier ook producten verzinnen, deels produceren, maar deels ook in het buitenland laten produceren, dat is een gouden formule. Ja, maar zegt u nou eigenlijk dat we met het voorstel van mevrouw Hamer Nederland zichzelf uit de markt prijst? Uh, ik denk dat dit uh, bedrijven op een vervelende manier in gevaar brengt. En het gaat erom dat als bedrijven hun uh, productie uitbesteden... doen ze dat om bedrijfseconomische redenen en hm. niet omdat ze dat leuk vinden. Nee, even naar en dat moet mevrouw ja. Hamer ook willen, want ja, dat is goed voor de werkgelegenheid in Nederland. Het is slecht voor Nederland, u voorstel. Nee, dat is echt onzin. Um, ik zeg ook helemaal niet dat het niet uitbesteed mag worden. Het enige wat ik zeg is voordat een bedrijf eraan begint... Er moet een bedrijf fatsoenlijk personeelsbeleid uh, voeren voor werknemers die er nu al zijn. Um, en het kan ook soms zijn dat bedrijven nu al deels van hun werk uitbesteden. Is er ook verder allemaal niets aan de hand. Maar het gaat erom als je grootschalig werknemers, Nederlandse werknemers wil ontslaan... dat dat niet zomaar kan, dat je daar goed uh, voor zorgt. Ja. Het lijkt me eerlijk gezegd een beleid wat in de eigen verantwoordelijkheid... Uh, die dit kabinet voorstaat, ook voor werkgevers... niet meer uh, dan logisch uh, om deze dat, maatregelen uh, te meneer, nemen. Denkt u dat minister Kamper ervoor voelt? Want u dient nou, ik zou het heel wonderlijk vinden als hij dat uh, niet uh, doet, omdat hij zelf zo'n sterk punt maakt waarin wij hem nogmaals steunen. Uh, om bijvoorbeeld uh, mensen die in Nederland werkloos zijn, uh, eerst aan het werk te helpen boven buitenlanders. Dus nou, u zegt, u zegt daar, voor wat... het verlengde van dat beleid ligt dit uh, voorstel. Ja. En voor nou, wat hoort dat? Ik heb wat? Daar nog wel één uh, opmerking bij. Want Tot kijk, slot? wat je nu ziet: markten zijn heel erg volatiel, bewegelijk. Heel erg bewegelijk. Er is heel veel onrust op de markt en onzekerheid. En het is ontzettend belangrijk dat. dat dat bedrijven goed kunnen voortbestaan. Bedrijven moeten zich dus aan die ontzettend beweeglijke markt aanpassen. En wat zien we nu? Dat de hele arbeidsmarkt verstart is. Nou, als mevrouw Hamer zich daar nou eens met mij over zou willen buigen... nou, misschien dat we daar dan nog een uh, slag kunnen slaan. Okay, maar op deze manier is het erg onderdacht. Dat is duidelijk. U, u bent het hier niet oh. over eens... maar misschien moeten we nog eens met elkaar in gesprek. Hartelijk dank. Mariette Hamer. Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid... en Ineke desentier van FME-CWM... de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Straks gaan we praten over hoe we ons voorbereiden op de kerstdagen. Althans, het uiterlijk vertoon daarbij. Hoe versieren we ons huis en welke kerststallen zijn in de mode. Maar eerst gaan we praten over een veel heikeler onderwerp... namelijk het ritueel slachten. Het doet toch pijn met dat schaap. Uh, nooit pijn als ik... We uh, voelen niks. Ja, ik heb er niet zoveel moeite mee. Wij hebben ook onze eigen gebruiken. Ik vind dat je... Het beest ook een kans moet geven om normaal te zeggen. Vrijheid van godsdienst, ja. Nee, ik vind het niet erg als er onverdoofd geslacht wordt, want ik heb het vroeger zelf moeten doen. Wat u betreft gaat het zijn boven de vrijheid van godsdienst? Ja, vind ik wel. Ja, er wordt we nog steeds stevig gediscussieerd over het voorstel van de Partij voor de Dieren... om het onverdoofd slachten te verbieden. De Tweede Kamer heeft er al eerder al in meerderheid mee ingestemd. Morgen is de Eerste Kamer aan zetten, rabijn Lodi van der Kamp. Wat verwacht u van morgen in de Eerste Kamer? Ik wou dat je daar een, een antwoord op kon geven. Het is nog steeds helemaal onduidelijk. Uh, gistermiddag was er nog een bijeenkomst van de Partij van de Arbeid... en een belangrijke speler in de hele uh, discussie morgen. En Sterker nog, een doorslaggevende speler vermoedelijk? Mogelijk een doorslaggevende speler, ja. Want er zijn al een aantal partijen die hebben gezegd dat ze tegen zijn. CDA, VVD, ja. ChristenUnie, SKP. de conventionele partijen die zijn dus tegen. Uh, D66, dat weten we nog niet precies. GroenLinks ook nog niet. Uh, er wordt geworsteld... Uh, VVD is wel tegen. Althans daar ziet er naar uit hebben. Meneer Schaapas hier in de, de gastgat. Dat is heel ook. kritisch. Die heeft liever uitgesproken ook. En dan is het afhankelijk natuurlijk van. Onder andere uh, de Partij van de Arbeid. Ja, ja. En wat doet u op het moment? Bent u aan het lobbyen? Of, of uw gemeenschap? Uh, wordt er op ze ingepraat? Bent u in gesprek? We nou, hebben in ieder geval de afgelopen weken heel intensief... met de fracties van de Eerste Kamer gesproken. Net zo goed als we dat met de Tweede Kamer hebben gedaan. In de Tweede Kamer is ook een hoorzitting geweest. En, uh... U was kritisch over de bereidwilligheid om te luisteren van de Tweede Kamerleden, herinner ik me. Ja, ik, uh, er zijn een aantal fracties die überhaupt ieder contact uit weg staan. En met name... Die, uh, die fracties die heel pertinent het, uh, het voorstel van de Partij van Dieren ondersteunen... die hebben eigenlijk geen gesprek willen hebben. In de Tweede Kamer? In de Tweede Kamer. Is dat in de Eerste Kamer anders? Uh, niet helemaal. De, bijvoorbeeld, de SP is ieder contact uitweg gegaan. Okay. Uh, ook uh, intern hebben we er wel van de fractievoorzitter gehoord: van ja, nou neem maar contact met de woordvoerder, want hij heeft wel zeker respect. Maar dus uiteindelijk is hij eruit weggegaan. Um, de Joodse gemeenschap heeft zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer uitnodigingen verstuurd. om gewoon eens te komen kijken naar het koosterslachten. Uh, daar hebben alleen maar enkele Kamerleden uh, gebruik van. gemaakt. Van andere fracties hebben we überhaupt helemaal geen reactie gehoord op die uitnodiging. En helpt het als, als, als u met mensen in gesprek gaat? Heeft u dan het gevoel dat u ze kunt overtuigen van uw argumenten? Um, in ieder geval kunnen ze overtuigen dat het concept van dierenwelzijn toch iets anders is... dan zonder meer wordt gepresenteerd zoals het door de Partij van de Dieren is gedaan. Er is veel meer. Uh, inhoudelijk is er veel meer te tonen en te laten zien wat er allemaal gebeurt. Hm. Stel dat het verboden wordt... Wat betekent dat voor u? Um, dat betekent niet dat wij geen vlees meer zullen eten. Dat, dat balletje gehakt dat komt wel naar Nederland toe. Via het buitenland dan? Ja, natuurlijk. Daar wordt het dan ja, uh, ja. koosje geslacht? Ja, ja, ja, het is interessant dat het productschap van vee en vlees al uh, gaande weggeeft. Dat ja, wat de Kamer ook doet, wij laten ons, onze handel niet ontnemen. Dus wat er gaat gebeuren? Levend vee worden dan veewagens over de grens gezet. Het wordt daar geslacht en weer als worstjes teruggebracht. Bij wijze van dus u kunt blijven eten wat u ja, wilt. Ja, maar dat, dat is natuurlijk niet wat het wel om gaat natuurlijk. De beeldvorming die, die, die, die is geschapen over zowel de moslimgemeenschap... als de joodsgemeenschap van Nederland. Wij zijn weer, toch weer, en die termen zijn ook gevallen... die middeleeuwse barbaren. Wij zijn de overschrijders van die weer- en welzijnsnormen enzovoort. Wij worden weer neergezet zoals... Uh, ja, in een situatie waar we eigenlijk al even last van hebben. Um, en die beeldvorming is heel kwalijk. Ja, je wordt ook als groepering, en dat treft in eerste instantie dan de Joodse gemeenschap, die toch al honderden jaren hier werkt, functioneert, participeert, die wordt dus uit de samenleving gelicht. En hoe merkt u dat persoonlijk? Uh, dat merk je in ieder geval door de manier waarop je benaderd wordt. Er uh, is natuurlijk een heel sterk mechanisme in de samenleving van nou, integratie en participatie. Wij Joden worden weer opgeroepen om, om, mee, om ook mee te doen met de integratie. -debat. Maar zeg, zeggen mensen op straat dan iets tegen u? Of, of als u met mensen in gesprek gaat, hoe werkt dat dan? Uh, dat merk je op straat, dat merk je in gesprek. Maar dat merk je ook uh, binnen de Joodse gemeenschap zelf, de onzekerheid die ontstaat. Ja. Toch? Je, je wordt uitgelicht. Je... U bent zelf iemand die mag en kan slachten, hè? Ja. ja. Is het die onvriendelijk? Nee. Is het dieronvriendelijker dan een dier is verdoven? Ook dat niet. Uh, de regelgeving die wij kennen met lengte van de messen... de gaafheid van de messen, de snelheid, het niet onderbreken enzovoort. Uh, in vijf minuten zou ik kunnen uitleggen wat het is... maar het, wanneer iemand zich snijdt met een volkomen gaaf mes... zo gaaf, geen enkele onteffenheid... Ook niet met het blote oog zichtbaar. Als je daarmee snijdt, dan daar voel je niets van. Dat duurt enige seconden. Nou, het effect is bij, bij, um, bij het kozen slachten. Als je die halssnede goed op de juiste manier toepast. Tegen het dier, dat, tegen het moment dat het dier die pijn. Uh, zou gaan waarnemen, is het buitenbewustzijn. Zo ja. eenvoudig is het eigenlijk. Maar waar is dan alle ophef over? Omdat uh, bijvoorbeeld een studie is van de Universiteit Wageningen... of een pilotstudie, en er zijn andere rapporten... Wetenschappelijk... En die zeggen dat het wel degelijk dierenvriendelijk ja, maar, is. Maar zo'n in wetenschappelijke rapporten... Uh, er is nooit een eenduidig antwoord. Er is nooit een eenduidige visie. En wat doet de partij van de dieren? En heeft ze dan nou gedaan? Die heeft dus enkele studies wel bekeken de anderen, heeft ze dus niet aangekeken. gekeken. Nou ja, maar in de wetsvoorstel staat uiteindelijk ook op voorstel van de Tweede Kamer dat als u kunt aantonen dat uw methode die vriendelijker is dan het verdoofslagen, dan mag het. Ja, nou, uh, dat aantonen, uh, pijn... Gevoelens. Uh, bij mensen, nu bij de maandengeneeswoord, is dat zo... dat moet dan de patiënt zelf aan kunnen geven door, door, een, door, een, door, een, door een... Dit doet zeven pijn op een schaal van tien. Precies, ja. Uh, wij kunnen dat de koe niet vragen en de schaap ook niet. Dus, dus dat het, is onmogelijk, Dat is u. onmogelijk. Maar u, kunt, u, u, heeft durft, ook zo gezegd. u durft hier wel te zeggen dat het vriendelijker is. Ja, zonder meer. Ja. Maar op grond waarvan dan? Omdat wij we weten, de methode, hoe het gaat... Ja, dat is een veel beproefde methode, dat als je een mes helemaal... Zo gaaf hebt en die lengte hebt, van het, en geen druk dat en geen onderbreking hebt, enzovoort, enzovoort. Die totale re regelgeving, dan per definitie kan het niet zijn dat er pijn wordt voorzet. Dat is uitgesloten. Uitgesloten. Maar als u daar zo stellig over bent, dan zouden wetenschappers dat met u eens moeten zijn. Er zijn wetenschappers met ons eens. Er, er zijn over... wetenschappers ja, die het eens de, zijn, maar niet die, allemaal. Nee, maar, maar dat, dat, dat, dat vind je. Met, dat, in het onderwijs vind je dat ook. Er zijn, er zijn wetenschappers die zeggen dat je dat je maar tien leerlingen in de klas moet hebben. Nee, je moet er veertig hebben. Nou. Dit is ook zo'n geval, zegt dat u. Je kan zo. er zelf in kiezen. Je kunt er zelf in kiezen. Dat ja. is een soort cherrypicking. U heeft een dagboek bijgehouden. Ja. Waarom is dat? Uh, omdat er natuurlijk uh, een heleboel dingen zijn gebeurd. Het hele, dat hele proces van die uh, uh, ontwikkeling in de, in de Tweede Kamer. Uh, de Eerste Kamer. Voor mij is het in feite de derde ronde hier in Nederland dat ik dit meemaak. Ik zit hier zelf aan tafel uh, in de discussie al vanaf de jaren tachtig. Een de derde ronde van? Van aanvallen op het ritueel slachten. Uh, destijds was de staatssecretaris ploeg in. Toen speelde het niet in de Kamer in het departement 1984, midden jaren 90 en nu weer. En uh, dit is ook een, een zelfherhalend. Uh... Komt steeds weer terug, maar nu lijkt het voor het eerst te lukken. Omdat dit de eerste keer is dat het niet alleen op het departement, maar ook in de Kamer speelt. Ja. En nu is er ook de politiek bij betrokken. Ja. Wat is de toon van het dagboek? Hoe diep zit het bij u? Uh, ik, uh, ik schrijf vriendelijk. Uh, omdat uh, natuurlijk in het totale debat zijn er ook visies die heel oprecht van mening zijn. Er zijn ook visies die heel gekleurd zijn. Mm. Nou, al die, uh, die versessen komen dan komen nou, Maar vorige week schreef u een uitgebreid artikel in de Volkskrant. Mm -hmm. Waarin u zei van ja, de vraag is of ik me straks nog wel Nederlander voel. Ik heb de vraag gesteld, ben je dan nog... Ben je een Nederlandse Jood of een Joodse Nederlander... Een vraag die überhaupt in het dagelijks leven helemaal niet relevant is. Maar als je op die manier wordt beoordeeld en neergezet in de samenleving... dan ga je je afvragen wat betekent dan het onderdeel van Nederland te zijn. U dat... voelt zich tweederangs burger dan? Dat is een term die ik nou nog niet garanteerd heb. Hoe zou je het, het zelf typeren? Ja. Uh, dat je toch apart wordt gezet van... De vrijheid waarin je altijd je geloofsovertuiging hebt kunnen beleiden... hebt kunnen uitdragen naar je eigen gemeenschap toe... die is beperkt. Ja, dat, uh, dat fenomeen hebben katholieken ooit in Nederland meegemaakt. Dat hebben protestanten meegemaakt. Dat maken moslims mee. En dat maken wij ook mee. Ja, maar dan is dat, gaat het eigenlijk helemaal niet meer eens om, over dat ritueel slachten. Nee, daarom zeg ik ook... Maar over de vrijheid van godsdienst. Daarom zeg ik ook, het gaat niet om, om, om, om dat stukje vlees. Het gaat veel fundamenteler. Het gaat om... Uh, om ja, het gaat om... U ervaart het zo, ervaart de hele Joodse gemeenschap dat zo? Hoort u dat? Uh, ik kan hier niet zo, namens de hele Joodse gemeenschap, maar dat zijn duidelijk de gevoelens die heel zichtbaar zijn in de, in de Joodse gemeenschap. Die u zei eerder in dit uh, debat: het is woede tegen religie. Ja, um, ik heb me eerst afgevraagd: is het, heeft het te maken met antisemitisme? Dat zijn termen die we heel sterk buiten het debat hebben gehouden en terecht ook. want het gaat ook over moslims. hè? Precies, heeft het te maken met, met, uh, met een secularisatie? Daar denk je dan aan. Maar langzamerhand kom je achter de felheid waarmee het debat wordt gevoerd. De felheid waarmee het zich verzet tegen um, uh, iedere uiting van religie in de openbare ruimte. Dat is niet een soort onverschilligheid van nou, ik ben circulair, doet mij niets meer. Nee, uh, het zit veel dieper. En dan kom je toch tot de conclusie dat Nederland in mijn optiek aan het... Afrekening is met een religieus verleden waar we echt helemaal genoeg van hebben. We hebben zoveel last gehad van die kerk. Maar zoveel... zou, zou het echt zo zijn dat je vroeger van je ouders mee moest naar de kerk en je dat niet wilde? Dan heb je daarvan bevrijd en dan zeg je nu ben ik tegen ritueel slachten. Ja, ongeveer. In die in, zou het in, in, echt zo in, gaan uh, toch in die orde. Ja, toch in die orde. Uh, Klinkt sterk hoor. Dat zou kunnen dat we dat zei ik, maar we hebben dat wel meegemaakt de afgelopen tijd dat, dat je toch het felle verzet. Waarom is het nodig? Nou, dat wil ik graag zelf bepalen waarom dat nodig is. Wanneer er wordt gezegd tegen een, een, een islamitische partner in dit hele spel... Zei, ja, jullie moeten toch nogmaals heel goed overwegen... of in jullie kalender nog wel ruimte is voor het offerfeest. Nou, ik zou me niet gaan bemoeien met de kalender... Van nee, daar hoort, daar hoort niemand zich mee te bemoeien. Precies, op het moment dat het wel gedaan wordt... en ook heel serieus, de overweging wordt aangeboden... dan denk je, nou, dan is er meer aan de hand. Ja. Brengt het moslims en joden dichter bij elkaar? Uh, ja, maar... maar uh, de verbazing, hoe daarnaar gekeken wordt... dat verbaast mij dan weer... Eh, toen eh, onlangs met een vertegenwoordiger van het CMO... gaan moslims en overheid. Ja, toch eens afspraken hebben gemaakt... hoe we dat dan toch samen beter moeten optrekken op religieuze zaken. Nou, toen kopte het het Dagblad... een monsterverbond tussen moslims en joden. Een monsterverbond? Een monsterverbond. Een monsterverbond. Maar, ja, dat, nou, dat... Peter van hem? Nou ja, ik vind het zo merkelijk... Uh, dat de term gebruikt wordt diervriendelijk slachten. Volgens mij eet je gewoon een beest. En ja, dat proces moet natuurlijk uh, zo netjes mogelijk... voltrokken worden, dat slachten... Maar uiteindelijk denk ik toch dat de hele problematiek eh, ligt bij de dominantie van de milieubeweging, van eh, allerlei andere soorten rechten die eromheen worden verzonnen, eh, die eigenlijk een doorslag geeft. En niet zozeer een antireligieus gevoel. Het gaat erom, de milieubeweging heeft, en de groene beweging heeft in principe een heel groot deel van onze politieke agenda overgenomen. Maar binnen dus GroenLinks ook... links wordt ernstig getwijfeld. Nou, ja, je... maar ik denk toch wel, kijk, waarom zijn we, nee, op, dit moment, dit, uh... waarom zijn we op dit moment zo, zo, zo, zo bezig met dit, thema? Omdat we toch, ja, eigenlijk eh, het, het, het, de zorg voor het milieu, de hele, ja, de, de, de, de sustainable development-achtige problematiek die we hebben in onze economie dusdanig eh, naar boven brengen, dat we ook grote problemen hebben met het eten van vlees. Hè? En dan hebben we het over de, de, de manier waarop we geslachten... en de manier waarop we überhaupt de vleesindustrie organiseren, de bio-industrie. En dan is dit er gewoon volgens mij gewoon een onderdeel van. Dus ik, het ik het vraag me af of het nee, nee. niet een soort bijwerking is... in plaats van een, een eerste um, aanval op ik de, van de dicht, Ik heb een heel dichtbij bij die worsteling meegemaakt binnen GroenLinks. Binnen D66, waar echt wordt... Geworsteld met het begrip van hoe ga je om met godlindsvrijheid. Ook zij die helemaal niet religieus zijn. Godlindsvrijheid is een heel heilig concept. dank in de Nederlandse samenleving. Ja, in de Nederlandse democratie. Um, de Partij van Dieren heeft maar twee zetels. En zij zijn en is, toe in staat geweest om dit op de agenda te krijgen... en 116 van de 150 uh, parlementariërs mee te krijgen. En dan hebben we het over mensen die... Principieel principeel niet tegen het consumeren van vlees zijn... die niet tegen slachten zijn, die geen moeite hebben... velen althans, om nou, op de, in de supermarkt zo'n stuk vlees uit ja. de schappen te halen... waar niet over werd nagedacht waar dat vandaan komt. En dan wordt het op het moment dat het over slachten gaat... dan zonder enig onderscheid wordt het verboden. Ja. Dus um, zit er iets anders achter, zegt u? Het moet... Afkeer van religie zijn. Ja, uh, ik, afkeer van religie. En ook, ik denk dat ook een deel van, het, uh, uh, van de mogelijkheid om dit zo'n succes in de Tweede Kamer te laten zijn, is geschapen door het zich afzetten tegen het islamitische volsteel. Ja, Met de PGV dat, ja, dat, enzovoort. Dat is een van, gaat, Het, het raak... gaat om de beeldvorming van een mes zetten in, in de keel van een schaap of een koek. En ik... dat hele idee van. God, dat we nou zo'n beest doden. dat, dat hoort toch eigenlijk niet? Dat kan toch eigenlijk niet? Dat is veel plastischer. Dat ben ik... Eigenlijk bij het ritueel slachten. dan ja, bij zo'n grote. Nou, dan zou uh, ik u uitnodigen. dan zou ik u uitnodigen om een keer mee te gaan naar een algemeen abattoir. Peter, daar zit je aan vast, jongen. Dat beeld wat juist misbruikt. Want datgene wat je ziet bij de algemeen slachten, is precies hetzelfde. beeld. Net zoveel bloed komt er tevoorschijn. Dan okay. zie je ook een dier hangen enzovoort. Ja? Tijd is op. Excursietijd wordt het. Zometeen na het nieuws overzicht van hoofd drie... praten we aan deze tafel verder met trendwatcher Vincent van Dijk... over kerst en met Peter van Ham over P Poetin en met v en de vraag of die zich zorgen moeten gaan maken... over de onvrede over de verkiezingsuitslag. Eerst het nieuws gelezen door Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. In Moskou is betoogd voor de regering van premier Poetin en voor president Medvedev. Ongeveer 10.000 mensen waren naar het Manegeplein bij het Kremlin gekomen. De afgelopen dagen waren vooral protesten tegen het bewind. Zo protesteerden zaterdag nog 10.000 mensen tegen de uitslag van de verkiezingen. Er zijn berichten dat er op grote schaal fraude is gepleegd. Het verzameld werk van historicus Lou de Jong, dat gisteren op internet werd gezet, is al niet meer te downloaden. De server kan het aantal downloadverzoeken niet aan. Het NIOT, dat het standaard werk over de Tweede Wereldoorlog op de site had gezet, heeft niet de geschikte apparatuur om zoveel verzoeken te kunnen verwerken. De langzame actie van vrachtwagenchauffeurs heeft geen files veroorzaakt. Tussen 11 en 12 uur reden truckers door het hele land niet harder dan 60 km per uur. Er protest tegen de inzet van goedkope Oost-Europese chauffeurs. En in België heeft een 93-jarige oud-verpleegster de Amerikaanse medaille van burgerverdiensten gekregen. De Belgische Congolese Augusta Chiwi verzorgde in 1944 Amerikaanse militairen die bij de slag om de Ardennen gewond waren geraakt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie zette Chiwi haar eigen leven op het spel om dat van Amerikanen te redden. En dat zijn de hoofdpunten. Aan de Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad... staat tussen Sloten en Slotermeer een file van drie kilometer. Er ligt een lading glas op de weg en de rechte rijstrook is daardoor dicht. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, hartelijk welkom bij dit is de dag. Hier aan tafel zitten Rabijn Lodi van der Kamp... trendwatcher Vincent van Dijk en Peter van Ham van instituut Klingendaal. U kunt reageren via Twitter, Gebruik u dan de hashtag DDD... of ga naar onze website dag.nu. Vincent van Dijk. We gaan het hebben over hoe wij dit jaar kerst gaan vormgeven. Dan hebben we hebben het met name natuurlijk over de kerstboom, de kersttal, de kleding en het eten. Nou, vertel maar, wat gaan we doen dit jaar? <laughs> dit jaar uh, is het jaar van uh, de duidelijkheid, helderheid en uh, transparantie. Nou, kijk, <laughs> mooi zo. <laughs> wie wie beslist de... dat trouwens? Is er <laughs> een vergadering over geweest? <laughs> ja, het Verbond van Trendwatchers <laughs> heeft dat uh, besloten. Heeft dat vijf jaar geleden al besloten? Ja. Hij... Nee, nee, maar dat, dat hebben wij al een paar jaar geleden uh, voorspeld. En uh, dat komt ook eigenlijk wel uit gedurende dit jaar. En dat zie je, Dat is wel grappig dat je dat ziet in de, in de politiek. Ook op de catwalk op je bord en ook in de kerstboom. Ja, en hoe wordt dat dan bepaald? Door de economie? Dat kan je voorstellen, dat het, als het economisch slecht gaat... gaan we niet meer helemaal uit ons dak met kerst misschien? Ja, trends, dat zijn, dat zijn grote golfbewegingen die van veel factoren af, afhangen... Trends komen ook altijd weer uh, leuk, uh, leuk terug. Gekoppeld aan een generatie, aan een, aan een tijdsbeeld. Er zijn grote trendgolven, maar er zijn ook kleine trendgolven. Zoals in de mode zie je, zie je dat die uh, frequentie hoger is dan uh, in bijvoorbeeld de, het interieur. Ja. En waar zitten we dan nu met de kerst? in Welke golf... Ja, in de golf, in de golf. Van, van, van helderheid, duidelijkheid en ook, ook soberheid. We zitten natuurlijk nu in een economisch uh, zware tijd. Dus uh, dan krijg je dat, dat mensen sowieso uh, terugverlangen naar de veiligheid, de geborgenheid van, van het huis. Hm. Dus mensen vieren kerst uh, bijvoorbeeld weer thuis en gaan niet in, uh, in restaurants uh, zitten. Je wil heel erg dicht bij je familie en bij je vrienden zijn. Het schuift langzaam op van familie naar vrienden trouwens. De familie oh ja? die je zelf uitkiest. Uit uh, je ziet dat uh, kerst steeds meer uh, wordt ontdaan van uh, religieuze Rimram. Nou, rimram, rimram, is rimram. Hallo. Zie je me hallo dat niet zeggen dat met is een ken, rabijn hè? aan tafel. <laughs> maar we gaan meer voor het uh, kerstgevoel. Uh, dus het gaat allemaal nergens meer over Wou we eigenlijk zeggen. Nee. Ah, nou, het, het gaat, uh, gaat wel uh, degelijk ergens oh. over. Maar die, uh, die hele religieuze connotatie verdwijnt. Mensen gaan trouwens wel weer naar de kerk. Nou, niet dan. zozeer <laughs> om kerst te vieren. Maar niet zozeer omdat ze, omdat ze geloven. Zij, uh, maar omdat ze dat, dat warme gevoel Dominique van de Hendricks. kerk uh, willen hebben. Het, het warme gevoel van de kerk. Ja, bezig. Ja, dat moet ja. ja. ja. Dat en, uh, ik wil even vragen of hier al mensen zijn met een kerstboom. Dat zal ik aan Lodi van den Kamp niet vragen, maar nou, Peter... ik heb als kind heb ik uh, jaarlijks de kerstboom versierd bij ons op school. Oh, ja? ja. het hoofd van onze school die. ...zakten altijd de Joodse kindertjes uit... ...en wij mochten de kerstboom versieren. Ja, daar denk ik ook wat Engelhaar is, wat een piep ja, dat die boom... Maar waarom, waarom, waarom moesten de Joodse kindertjes dat dan doen? Nou, omdat wij niet, niet nee, wij deden niet mee met het kerstspel... ...en niet met het kerstfeest. Dus... Maar dan mochten jullie toch nog iets? Toch iets hadden we. Maar aan. dat werd, werd niet als pesten gepercipieerd. Nee, dan nee, nee, dat nee, was dan nee, de beste nee, intenties. Dat was heel hele okay. goede intenties. Okay. Peter, heb jij een sobere kerstversiering dit jaar? Uh, nou, wij zijn nooit zo heel erg uitbundig. Maar wel gewoon uh, kerstboom... en. Uh, Flink wat kransen. En uh, ja, het is een flink huis die we moeten bekleden. Dus, uh, <laughs> ja, dat ja, zal ja, het moeten. is goed. Dus ja, het, nou, uh, het, uit, het hele instituut de... Klingendaal. Nou. <laughs> ja, wij hebben bij Klingendaal ook een grote kerstboom. Ja, er kan wat in in zo'n uh, groot huis. Hm. Dus dat uh, die een beetje of en half is. En ja. die is flink versierd. Maar even van mijn begrip. Er zijn toch niet veel mensen die elk jaar nieuwe kerstballen kopen? Die stop je nee. toch op zolder en die haal je laat later weer terug, toch? Nou, je ziet steeds meer dat, dat uh, de, de, de trends in de kerstboom heel belangrijk zijn. Dat die doos die vroeger op zolder stond, uh, dat die elk jaar wordt vervangen door een, een nieuwe trend. Die maar dan, dan is de crisis zet. nog niet hard genoeg toegeslagen. Ja, de, wat kost dat nou die kerstversiering? Ik heb geen idee. Ja, dan ben ik dus heel ouderwets, want ik heb gewoon twee dozen die ik elk jaar weer van zon haal. Er zit altijd hetzelfde in zo ongeveer. Mensen ver, vervangen de accessoires in hun interieur sowieso sneller. In deze tijd uh, wordt de beslissing om een nieuwe bank te kopen een paar jaar uitgesteld. Maar worden er wel nieuwe kussentjes gekocht en de kerstboom is, is een soort accessoire Schakel. in het huis. Nou Nog een trend in de kerstversiering en het kerstgebeuren. Laten we even luisteren. Absoluut kan geen kerstdiner dit jaar zonder thee. We maken cocktails van thee, we maken gebak van thee... een mooie kruidkoek met rooibos, we draaien ijs van thee. Thee is de kersttrend van 2011. Ja, Vincent van Dijk. Thee als de kersttrend van 2011. Ja, thee past mooi bij uh, transparantie. Thee is belangrijk. Omdat je er doorheen kan de... kijken. <laughs> <laughs> als je er geen melk in doet kan, hè? Ja. En dat hoort er dan bij. En dat ga je dan uitvoeren. Wat ik me altijd afvraag, ik vind dat heel leuk hoor, om te horen hoe al die trends zijn. Maar hoeveel mensen houden zich er nou eigenlijk aan? Of is het iets is, wat, wat jullie bedenken en wat we ook in de bladen lezen en wat we vervolgens denken, ja, het zal allemaal wel? Nee, mensen vinden het sowieso leuk om, uh, om daarover te praten... en erover te denken en zich te laten inspireren. Dus uh, trendlijstjes worden altijd uh, goed gelezen en, uh, en keurig uit, uh, uitgevoerd. Ja, dat, dat denkt u. Dat, <lacht> dat, dat wat u opschrijft, dat wij dat gewoon doen. <lacht> nee, dat, uh, zo simpel men, is het zijn niet. Er zijn mensen die het wel volgen. Nee, maar er zijn bedrijven die trendwatchers inschakelen... en die bepalen wat er over vier jaar in de winkels uh, ligt. Dus uh, daar groei je dan langzaam naartoe. En je kan wel tegen een consument zeggen... wit is de nieuwe trend, maar is de hele winkel vol met rol... Ligt, ja, ja dan, de trend is dus eigenlijk het aanbod dat je hebt als consument. Ja, dat, dat je dus zegt van idee. ja, we kunnen wel allemaal rode ballen willen, maar die zijn er nu helemaal niet van het de, de trend. Nee, ja. het, is, het is vraag en aanbod. Uiteindelijk bepaalt de consument uh, wat hij wil. We willen nu duidelijkheid en dat geldt bijvoorbeeld ook op ons bord. We willen weten waar ons vlees uh, vandaan komt. Uh, we willen geen uh, overbodige troep meer op ons bord, maar hm. we willen herkennen wat we eten. Ja. Uh, de, de kerst, zoals die dan zal zijn dit jaar, beschrijft u het dus. ochtends, vroeg bij het ontbijt, het gezin. Hoe ziet het eruit in die kamer? Uh, wat voor zo boom? sober, stijlvol, uh, sierlijk. De drie S van En er staat ook een boom, wat hangt er in die boom? Ja, dat is uh, een, een hele uh, fragiele aankleding. De transparantie uh, komt ook in de boom weer terug. Dus je kunt, gewoon, je kunt er ook gewoon niks in doen, zeg maar. Ja. Of alleen het je ziet Ja, je ziet uh, inderdaad uh, uh, door de LED-lampjes... Uh, dat heel veel, veel mensen kiezen om alleen lampjes in, uh, in de boom uh, te doen. Uh, ja, LED is natuurlijk heel belangrijk. Iedereen is bezig met een, uh, met een groene kerst in plaats van uh, een witte, witte. kerst. Ja. Dus sober aangekleed en dan wel... Naar naar de kerk, want we willen wel lekker gevoel... maar dan niet luisteren naar wat er gezegd wordt, denk ik. Maar nee. wel meer voor het gevoel dan. We gaan niet bidden, maar <laughs> en oh, dan, we willen hoe weet u, wel uh, lekker mee. Hoe we, hebben de trendwordjes dat ook afgekondigd? Want hoe, hoe weet u dat? Al die mensen die daar naartoe gaan, waarom ze dat doen? Dat, ja, dat is iets wat, wat, wat, uh, waar we jaren al naartoe uh, groeien. Dat, dat mensen toch minder naar de kerk gaan. En heel veel mensen gaan maar één keer per jaar naar de kerk. En dat is met kerstmis. Maar hoe en dat weet is u dan, niet omdat ze geloven. Maar hoe weet u dat ze niet luisteren daar? Nou, wij praten met heel erg veel mensen. Dat is echt onderzoek. U bent naar de dienst geweest met Kerst. Wat heeft u daar gehoord en dat weten ze daar niet meer? Natuurlijk pik je altijd wel iets mee. Maar mensen gaan niet het voor proberen. het geloof naar de kerk. Ja, ik moet dit nog even verwerken. De familie is heel belangrijk, zei u. Maar eigenlijk meer de vrienden dan de eigen familie. Ja, we zien, we zien een verschuiving. Dat, uh, familie blijft natuurlijk wel belangrijk. Maar we verzamelen steeds meer echt goede vrienden om ons heen. En dat betekent dus dat schoonmoeder pech heeft met Kerst. Die zit dan gewoon alleen op dat vletje. Die heeft vast een leuke vriendin die ze kan uitnodigen. Oh, het, op die manier moet het dan. Maar het is dus niet meer, zo, niet meer de verplichting van... Welke kerstdag jouw ouders en welke kerstdag mijn ouders? En zo schuiven we dat een beetje? Ja, de... dat, uh, dat, daar gaan we iets flexibeler uh, mee om. En je mag ook best zeggen, van, we doen alleen één dag de familie... en de tweede dag vieren we uh, of alleen of met, uh, met vrienden. Peter, jij knikt, jouw familie uh, wordt nog wel uitgenodigd? Nou ja, ik denk toch wel dat... Kijk, ik vind het een beetje een vreemd concept. De familie die we zelf kiezen... Ja, dat, dat bestaat toch helemaal niet. Familie is toch juist datgene waar je heel je leven mee moet doen. Dat is het. En ja, dat is natuurlijk ook de charme van zo'n familie. Dus uh, dat, dat vind ik juist uh, het verschil met vrienden. Die, die, ja, die variëren natuurlijk nogal eens. Dus ik vind het een beetje... Ja, ik, ik, ik luister er met een beetje ja, groeiende bevreemding naar... maar ik zal wel niet in de trend liggen. Dat nee, zou maar ja, ook Vincent van Dijk is wel de ze. Ja, ja. ja, ik voel me daar natuurlijk een beetje anders. <lacht> ja, ja. Dan staan. Goed. Oké, okay. nou, en nog één laatste vraag. De kerststal, is die nog ergens te, te bekennen oh. in het geheel? Nee, die uh, is niet zo heel populair... Uh, omdat die ook te veel verwijst naar, uh, naar de katholieke of, of christelijke traditie. En uh, kinderen kerst, in een kerststal... Is Kerstmis is toch christelijk. Ja, maar het wordt dus steeds minder christelijk. Het gaat meer om, om de stijl, om, om de glamour van, uh, van kerst. En minder om de inhoud. En kinderen en uh, katholieke kerk, dat ligt allemaal heel erg gevoelig. Dus <laughs> we halen het kind uit de kribbe. Oké, okay, nou, wij houden hem erin. Dank u wel. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1. Wie hadden ze gedacht? Jono, jij toch jono? Wereldweek. de Zvobodo! Putin gni, da! Putin gni, da! Russieën, Peter van Ham van het instituut Klingendaal, hoe is het met je Russisch? Gaat wel. Ik heb het een aantal jaar gestudeerd, maar... Uh... Wat hoorden we net? Nou, um, ja, roepen om het volk, he. Vrijheid, vrijheid. Poetin is een worm Opzijs. en Rusland zonder Poetin. Ja, nou ja, een paar dat van is de dus kreten eh, die uh, afgelopen weekend te horen waren in, uh, in Moskou onder andere en andere plaatsen ook. Um, Verenigde Rusland, de partij van Poetin en Medvedev heeft volgens de officiële verkiezingsuitslag bijna 50% van de stemmen behaald. En in het parlement net iets meer hè, dan de helft. Met die vertaalslag kwamen ze toch nog op een meerderheid uit. Ja. Um, ze kunnen alleen in de macht blijven. Was dat zonder fraude ook gelukt, vermoedelijk? Ja, dat is natuurlijk moeilijk uh, te zeggen. U weet natuurlijk niet precies hoeveel er gefraudeerd is. Maar het is wel duidelijk dat uh, een flink aantal uh, van die verkiezingsuitslagen... gewoon technisch onmogelijk uh, zijn. Uh, dat wil zeggen dat ze gewoon uh, eigenlijk niet, kloppen, niet kunnen kloppen. Dus we kunnen alleen maar inschatten uh, wat er verkeerd is gegaan. Maar het betekent wel dat het Russische volk... Uh, uh, heel goed door heeft dat ze bij hun neus genomen zijn. En dat pikken ze niet langer. Hoeveel er dan gefraudeerd wordt, dat is misschien niet zo heel belangrijk. En is dat alleen door Poetin en Medvedev gedaan... of ook door andere partijen, vermoed jij? Nee, ik denk dat dat zeker door uh, de nomenclatura die er nog steeds zit. Hè. Dus, dus de regerende elite zeer zorgvuldig is uh, Maar dat is Poetin en Medvedev Ja, absoluut zeker. Maar ja, dat is natuurlijk niet alleen uh, dat tweetal. Daarachter zit natuurlijk een enorme grote machtslaag... die daar uh, economische en politieke zaken besturen. En, uh, natuurlijk al heel lang, dat is niet nieuw. Um, maar het uh, volk is daar ja, een beetje zat van. En het, de vraag is natuurlijk... Um, heeft die, die bescheiden volksopstand die we het afgelopen weekend heb hebben gezien... gaat die nu leiden tot, tot een soort beweging... Uh, die Rusland uh, verder in uh, de democratisering zal helpen? Um, ja, ik ben daar een beetje terughoudend in... Ja. Um, we moeten natuurlijk altijd een beetje voorzichtig zijn. We hebben natuurlijk in Noord-Afrika en het Midden-Oosten gezien dat. ja, je kunt een aantal maanden op een plein hokken en heel erg hard schreeuwen. De Arabische lente. Ja, precies. Maar, maar ik wil niet zeggen dat het, die twee heel erg duidelijk met elkaar verbonden. of zelfs te vergelijken zijn. Maar we zijn natuurlijk een klein beetje verwend. Om, en, en door, door, door het idee van. ja, als het volk in opstand komt, als we iedereen maar Facebook- en Twitter-accounts hebben. Ja, dan, uh, dan valt het die... regime wel. Dan valt het regime wel. Nou, we hebben natuurlijk gezien dat het absoluut niet het geval is. Er zitten uh, grote machtsstructuren, politieke structuren... die je absoluut niet wegkrijgt. Uh, die kunnen ook een, uh, een tactische uh, terugtocht even afblazen... en dan uh, vervolgens weer net zo hard terugkomen. Nee. Uh, is het niet heel slim van, uh, dat, van de autoriteiten, dacht ik dit weekend... om gewoon de mensen maar te laten demonstreren? Ja, natuurlijk dan houdt het ook, vanzelf ook een keer op. Ja, ook heel vriendelijk te zijn. Ik denk dat ze ook opdracht hebben gegeven aan de, de politiemacht van 52.000 om heel netjes en keurig te zijn. Zodat de internationale media ook uh, zou zien... Dat, dat Rusland zeker geen barbaars regime is... en dat Poetin eigenlijk best wel een, een goede tsaar is. Toffe peren. Ja, absoluut zeker. En, en, en, en dan gaat iedereen weer weg. En dan gaan ze kerstinkopen doen. Want dat is natuurlijk het punt. Transparant, hè? Ja, maar Rusland heeft het natuurlijk eigenlijk... Uh, als je het ziet in, in historische context... natuurlijk nooit zo goed gehad als nu. Het gaat eigenlijk best wel redelijk goed. En dat is ook de reden dat bijvoorbeeld zo'n zo premier als, als Poetin nog steeds kan rekenen... op 60% uh, van de bevolking die eigenlijk wel eens is met, met zijn beleid. Ja. maar eigenlijk wel een hele geschikte leider. 60% moet je je voorstellen dat het hier in West-Europa zou zijn. Dan, dan dat is veel. Zou je nou ja, je denk ja. uh, dat natuurlijk fantastisch. Even vinden. naar het Westen. Het Westen heeft wel kritisch gereageerd. Vorige week hadden we Tini Cox in de uitzending. Die was de voorzitter van de delegatie van de OVSE... die daar de verkiezingen heeft uh, beschouwd. Zeg maar. Die zegt van ja, het is niet eerlijk gegaan. Nee. Ja. Toch ja. horen wij nergens um, geluiden om de verkiezingen ongeldig te verklaren. Bij sommige Afrikaanse landen doen we dat wel als er gefraudeerd is. Waarom doen we dat nu niet? Nou, omdat we natuurlijk geen 100% zekerheid hebben. Kijk, uh, nou, president Tino Cox had het met eigen ogen gezien dat er pakjesbiljetten tussen gestopt werden. De stiekjes zaten er bijna nog om. Ja, nee, natuurlijk. Er is gefraudeerd. Dat is, dat, is, dat is heel duidelijk. En nogmaals, de statistieken zijn heel erg duidelijk. Die geven gewoon aan dat een aantal uitslagen gewoon niet kunnen. En die Russen die kunnen heel goed rekenen. Maar waarom dus... protesteren we niet harder dan? Nou, we protesteren natuurlijk ook wel. Uh, maar we hebben maar een heel beperkte objectieve analyse... van wat er verkeerd is gegaan. En uiteindelijk zal Rusland dat zelf moeten gaan onderzoeken. Maar nou ja, wanneer zowel met Vredev als Poetin zegt dat gaan we ook doen... ja, dan houdt het voor ons een klein beetje op. Wij hebben geen middelen om daar als wij niet uitgenodigd worden, om daar objectief onderzoek te gaan verrichten. En, is het um... niet zo dat we de Russen niet tegen het hoofd willen stoten... en dat we daarom maar een beetje vriendelijk zijn? Nou, ja. We willen ze best tegen het hoofd stoten, ook al doen we dat natuurlijk niet opzettelijk. Maar wat bereik je daarmee? Uh, uiteindelijk waar het om gaat, is niet deze verkiezing voor de Doema. Waar het om gaat, is in maart volgend jaar de verkiezing voor de nieuwe president. Want uh, Rusland is een, heeft een president, presidentieel systeem. Dus de president heeft eigenlijk voor het zeggen... de Doema stempelt keurig netjes als een wet af... Um, dus waar het om gaat is, is niet zozeer dit, ook al is het wel een teken aan de wand, maar wat er dan verbeterd kan worden richting maart. Uh, en daar heeft de OVC natuurlijk ook een grote rol. Ze waren eigenlijk nauwelijks present nu, maar een paar honderd. Uh, 1400? Ja, maar dat is natuurlijk op zo'n heel groot land. Terwijl als Rus, hè? Nou ja, laat me het zo zeggen, je kunt niet overal. Je neus insteken. Nee, toch maar ze, ze hebben wel duidelijk gezien dat het niet goed gegaan is. Ja, goed, maar uiteindelijk um, hebben ze ook een aantal mensen teruggetrokken. Want ze hebben een tussentijds rapport in november uitgebracht. waarin ze al problemen hebben aangestipt. En uh, ze zeggen ook van ja, wanneer we bijvoorbeeld geen visa krijgen. voor de mensen die wij naar voren brengen. dan willen we ook uh, sommige dingen helemaal niet. Maar het gaat dus eigenlijk om maart, uh, wanneer de presidentieel verkiezingen uh, zijn. en waar we dan naar kijken is de simpele vraag: heeft Poetin een concurrent? Hmm. Heeft, is er iemand die op kan staan die Poetin eigenlijk, um, um, ja, eigenlijk concurrentie kan bieden? En, en dat antwoord? zien we nu helemaal niet. niet. En want Poetin heeft ook de, de, de media in handen, hè? Ja, zeker. Ook de ja. vorige wat zoals ik al zei, SP-senator Tini Cox... die zei van ja, het is één grote reclamecampagne geweest voor Poetin. Met, met ja, in, in de grondwet, want het is natuurlijk nu ook de dag van de grondwet... staat dat er ook en in de electorale um, regelgeving staat heel duidelijk... dat um, er gelijke aandacht in de staatsmedia moet worden gegeven... aan de verschillende politieke ja. partijen. Dat is absoluut is niet, niet geval. gebeurd. Nee. Maar het grote probleem is dat die oppositie, voor zover die er is... heel verdeeld is. Dus je hebt ah, ja. nog steeds de klassieke communisten. Je hebt die het goed gedaan ultra, hebben bij de verkiezingen. Ja, maar je hebt ook de ultra-radicale nationalisten... die nog veel enger zijn dan... Szyrinovski is dat? Ja, nog steeds, ja, ja. inderdaad. En je hebt een ja, klein D66-achtig clubje... Uh, ja, Blokko heet dat. Ja, die heeft 3,3% nu gekregen dat van de zit stemmen. Dat ook niet op. Verwacht je dat het met de dynamiek van uh, de Arabische Lente... en Twitter en Facebook en al die dingen... dat het nog anders kan gaan? Of zeg je, nou waarschijnlijk gaat Poetin... een mooie overwinning boeken in maart? En hij zal zeker rustig. een overwinning boeken. Het punt is of hij dat in één of twee rondes doet. Want het is ongeveer hetzelfde als in Frankrijk. Hè. Je moet okay. 50% hebben. Dan ben je in één ronde gekozen. En anders moet je, uh, ja, eigenlijk door het stof... Uh, vindt Poetin dat, en een tweede ronde accepteren. Het gaat ook... Voor een heel belangrijk deel om de economische groei van Rusland. Want Rusland is een zogenaamde gemanagede democratie. Eh, Poetin doet het goed. <lacht> Klinkt omdat, goed. Nou ja, Poetin doet het goed omdat die middenklasse eigenlijk afgekocht wordt. De economische groei is, is, is hoog. De, de, de, de olieprijzen zijn hoog. Wanneer het nu slecht gaat in West-Europa. En wanneer de olieprijs naar beneden gaat, daarom. He, want als de vraag uh, daalt, dan gaat de prijs naar beneden. Dan betekent dat ook dat de inkomsten van de Russische staat... naar beneden zullen ja. gaan. En dan kunnen ze eigenlijk die middenklasse steeds minder bieden. Dus dat is okay. een beetje het probleem. En dat is eigenlijk waar uh, Poetin bang voor is. En daar neemt hij nu al een voorschot op. Goed. We gaan naar de dichter bij de dag. Raymond de Jong op Twitter kondig je al aan dat je nu op de radio bent. En dat is dus ook <laughs> nu het geval. We gaan naar je gedicht luisteren. Het kan bij mij niet beklijven. Of Hollandse bedrijven in verre buitenlanden blijven om meer winsten bij te schrijven. En het zal mij een worst wezen of hij halal is of besneden. ...als hij voor dat ik ga eten, maar zeker is overleden. Of men wil snijden of wil steken, voor een wit voetje bij profeten. Als de dieren in hun leven, maar wat liefde is gegeven. De beeldvorming is geschapen, scherp en strak dat is het wapen. Voor het snijden van de japen in de onverdoofde schapen. En je hoort de mensen blaten, en het klinkt steeds rabiater... ...maar de basis van Rolade is toch echt een dier afmaken. Een piek in al het slachten, voor die fijne kerstgedachten. Lege stallen, rode vachten... Dus vandaar die stille nachten. <laughs> Dankjewel Raymond de Jong. De rabbijn lacht, dus je hebt het goed gedaan. De gedicht is later terug te lezen op de website. Dit is de dag Nu Na drie uur gaan we luisteren naar een reportage over de angst in Israël... om aangevallen te worden in het bijzonder door Iran. Rabbijn van de Kamp, is dat een teken, thema wat u bezighoudt ook? Um, daar denk je wel over na. Je denkt wel over na. Uh, er is natuurlijk heel veel onzekerheid in het Midden-Oosten... De Arabische lente heeft ook onzekerheid. Zit de relatie tussen Egypte en Israël. Bijvoorbeeld de spanningen vanuit Iran rond kernwapens. Ja, ja. Uh, natuurlijk denk je dat ja, ja, Dan is. De, de, de oud-voorzitter van het Israëlische parlement, dat is Avraham Boerck, die heeft gezegd: de, de angst om aangevallen te worden is overdreven. De, de Israëliërs zouden zich in hun angst te veel leiden... door de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat is een oud stokpaardje van Avraham Boerck. Om voortdurend te verwijzen: van Israël moet niet bang zijn, want dat heeft angst. heeft te maken met het verleden van de Tweede Wereldoorlog. Dat, uh, dat komt dagelijks terug bij Avraham Boerck. Dus van, dat, dat is nog <lacht> nieuws. Geen nieuws. Nee, dat, dat, dat is helemaal nee. geen nieuws. Goed, nou, we gaan straks luisteren naar de reportage daarover. Rebijn Lodi van der Kamp, dank voor uw komst en een uh, spannende dag, Gesterkt daarbij. Uh, Trendwoordje Vincent van Dijk. Dank voor je komst. En uh, Peter van Ham van Klingendaal. Vandaag onze Rusland-commentator. Ook fijn dat jij er was. Het is tijd voor het nieuws van drie uur. Na drie uur zijn we graag bij u terug. Tot zo. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu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 Good thinking. bit Blue van VGZ. Vanaf 77 euro. Sluit nu af op blue.nl Dit is Radio 1.